Vijf uur. Dit is Radio 1 met Jeroen Wollers. Straks in het Radio 1-journaal meer over de werelddekking. Want die wordt mogelijk uit het basispakket gehaald. Maar eerst het NOS-journaal. Ewou De Jong.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 Veel werkgevers doen te weinig tegen extreme hitte op de werkvloer. Dat concludeert FNV-bondgenoten uit de reacties... die binnenkwamen bij een online meldpunt van de vakbond. De afgelopen twee weken kwamen ruim 600 meldingen binnen. De meeste gingen over fysieke klachten, zoals concentratieverlies. Bijna 50 mensen zeiden dat ze waren flauwgevallen door de hitte. Volgens FNV-bondgenoten zijn er ook werkgevers die wel maatregelen nemen tegen de hitte. Zo krijgen medewerkers extra drinken of worden pauzes ingelast. Enkele werkgevers zorgden voor airconditioning. Het stadhuis van Leeuwarden ligt al de hele middag plat door een telefoon- en computerstoring. Ambtenaren kunnen sinds half twaalf vanochtend hun computer niet meer gebruiken en niet meer bellen, zegt de gemeente.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 Het weer zonnig, droog en tropisch warm. 25 graden op het strand tot 32 graden land in maart. Vanavond is het nog lang warm. Minima van nacht van 18 tot 20 graden. Morgen opnieuw flink zonnig en nog wat warmer. 32 tot 35 graden met s'avonds een toenemende kans op onweer. Bij de AWB Wijnand Zwaan. Wijnand, rijden mensen naar het strand om de zon te zien zakken? Ja, ik denk dat we meestal toch alweer op weg naar huis zijn. Want we zien wat meer drukte op de A13 bijvoorbeeld. Vanuit Den Haag naar Rotterdam. Was ook een aanrijding bij knooppunt Kleinpolderplein. En dat hielp niet mee. Nog vier kilometer file voor Delft-Zuid. Maar alle rijstroken zijn weer vrij. Na A15, de Rotterdam richting Gorkum. Tussen Alblasserdam en sliederrecht oost Zeven kilometer. Daar stond een auto stil. De rechter rijstrook is dicht. En op de A27, Breda richting Utrecht. Daar kom je nu in te file bij Hank. Vier kilometer. Er is een ongeluk gebeurd. De rechter rijstrook is dicht.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 Het NOS Radio 1-journaal. Jeroen Wollers. Het is zes minuten over vijf. Goedemiddag. En het wordt een spannende zwemmiddag. We gaan langzaam richting halve finales 100 meter vrije slag bij de dames. En is het uitbuiting of niet? Vijf maanden fulltime aan de slag als vrijwilliger. Dat ik er niks mee verdien, betekent niet dat ik er niet iets voor terugkrijg. Maar we beginnen bij de vakantie, die van volgend jaar wel te verstaan. Want gaat u buiten Europa op vakantie, dan moet u in de toekomst... misschien wel een aparte verzekering afsluiten voor de ziektekosten. Minister Schippers stelt dat volgende maand voor aan de Tweede Kamer. Door de werelddekking uit het basispakket te halen... denkt de minister jaarlijks 60 miljoen te kunnen bezuinigen... op zorgkosten in het buitenland. En de reisbranche vindt dat geen goed plan. Directeur Frank Oosdam van de ANVR... Nou, ik zie daar inderdaad grote groot probleem mee... Omdat, eh, omdat we ook zien dat er steeds meer mensen onverzekerd op reis gaan. En daarbij komt ook nog ja werelddekking. Dat is een beetje een misleidende term. Dat betekent gewoon buiten Europa. Maar daar hoort Turkije bijvoorbeeld ook bij. En eh, er gaan jaarlijks honderdduizenden vakantiegangers... Nederlanders naar Turkije op vakantie. Ook dat betekent een extra verhoging van die, van, die, van die reiskosten. Ik praat erover door met Chris Omen, directeur van zorgverzekeraar DSW. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat vindt u van het plan van minister Schippers? Nou, ik vind het ook niet zo'n erg goed plan. Kijk, ik begrijp dat de minister de bezuinigingsdoelstellingen heeft. Maar uh, ja, mensen die nu bijvoorbeeld naar Amerika of Singapore op reis gaan... die uh, lopen toch een uh, kwade kans dat als je daar in een ziekenhuis komt... Uh, en je bent daar niet voor verzekerd... Uh, ja, dat je met rekeningen geconfronteerd wordt die je niet kunt betalen. Wij hebben eens in onze boeken gekeken en we hebben gezien dat in 2012... Vier verzekerden van ons uh, een rekening in het buitenland hebben gekregen van meer dan 50.000 dollar. Nou, als je dat een beetje over heel Nederland uh, extrapoleert, dan kom je aan zo'n 160 man die daar tegenaan lopen dan. Nogmaals, als ze niet goed verzekerd zijn. Want mensen en, moeten zich dan dus in de toekomst zelf daarvoor gaan verzekeren? Dat is het idee. Ja, dat is de bezuiniging. Dus je haalt het weg uit een verplicht pakket, uit een collectief pakket... en je zegt tegen iedereen, nou verzekert u het zelf maar. En uh, ja, dat zal ook nodig zijn als je op reis gaat. Dan moet het of in een aanvullende verzekering bij een ziektekostenverzekeraar zitten. En, maar als het daar niet voldoende gedekt is, zul je misschien een reisverzekering moeten hebben... Maar uh, ja, mensen die dat vergeten lopen toch een kwade kans. En dat... hebt u ook al becijferd wat dat zou moeten gaan kosten dan zo'n aanvullende verzekering? Nee, nou dat gaat, dat gaat niet veel extra kosten. Kijk, dit gaat ongeveer in, in de basisverzekering gaat er ongeveer 50 cent uh, per maand schelen. En dus uh, daar is het mee uh, gezegd. En, maar in de basisverzekering, daar betalen ook werkgevers aan mee. Dus als je het privaat moet verzekeren dan uh, zul je dus ongeveer met een euro per maand geconfronteerd worden in een aanvullende verzekering. En, en denkt u dat veel mensen dat dan uh, zullen doen? Of, of hoe groot is het risico dat mensen het vergeten? Nou ja, kijk, uh, het is crisis voor veel mensen. En uh, dus laat ik zeggen, wat wij zien is dat het aantal mensen dat zich aanvullend heeft verzekerd langzaam terugloopt. Dus daar maak ik me wel zorgen over. Dat zou, ja, het zou ook kunnen zijn dat ze bij een reisverzekering doen... maar die zijn er natuurlijk niet zo goed mee op de hoogte met al die ziektekosten. Dus ik, ik, ik maak me zorgen om het, uh, het speelveld dat ontstaat... dat mensen niet voldoende zijn ingelicht... en zich niet voldoende bewust zijn van de risico's die ze lopen. En het gaat maar om eigenlijk een, toch een betrekkelijk kleine bezuiniging. U denkt dat de minister hier niet veel mee wint? Nee, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Maar goed, ik begrijp ook wel dat ze langs alle wegen probeert uh, aan bepaalde bedragen te komen. Maar of nu net die werelddekking, dus die dekking alleen buiten Europa... uit het basispakket halen, of dat nou het geluk moet brengen, daar geloof ik niet in. Dat is een helder standpunt. Chris Omer, directeur van zorgverzekeraar DSW. Dank u wel. Dank Bedrijven en organisaties die vrijwilligers maandenlang als vaste kracht in dienst hebben. We hoorden het net al. Het Wereldnatuurfonds bijvoorbeeld. Um, ja, ze hebben deze, uh, deze vacature die ze hadden enigszins proberen te nuanceren, hier eerder op Radio 1. Maar andere organisaties die geven gewoon toe dat ze zo werken. Trudy van Rijswijk zocht de vrijwilligers op bij Wordchild. Goedemiddag, stichting Wordchild met Annabel. En u wilt een interview voor de krant. Vandaag nog. Nou ja, dat is duidelijk. Ik ga even kijken of er iemand beschikbaar is. En is het goed als ik u daar dan um, over een uurtje over terugbel? Hartelijk dank en nog een fijne middag dan. Dag. En dat is wat je hier doet, Annabel. De pers te woord staan. Als vrijwilliger. Hoezo als vrijwilliger? Het is gewoon normaal werk. Ja, het ging me niet zozeer of dat het betaald wordt of vrijwillig. Uh, dit is toevallig een vrijwillige plek. Maar uh, ik wilde gewoon vooral bij een NGO aan de slag om meer ervaring op te doen. Omdat ik graag uh, in de toekomst ook bij een NGO aan de slag wil... En uh, tot nu toe werk ik er vijf maanden en uh, ik heb veel ervaring mogen opdoen en veel mogen leren. En uh, dat ik er niks mee verdien, uh, uh, betekent niet dat ik er niet iets voor terugkrijg. Maar wat krijg je er dan voor terug? Heb je dat zo hard nodig, die werkervaring? Ja, ik denk zeker in deze tijd wel. En al helemaal als antropoloog, want dat is niet echt een heel duidelijk vak. De banen liggen niet voor het opscheppen? Nee. Nee, nee, zeker niet. En, uh, dus het is wel... Um, voor mezelf vond ik het ook gewoon uh, verstandig om te kijken wat ik allemaal verder kan. Uh, juist omdat die studie niet heel erg praktisch ingesteld is. Uh, en uh, wat er allemaal mogelijk is binnen de NGO-wereld. Suzanne, je bent de baas van Annabel. Um, het zijn banen. Zoals elk ander. En die moeten betaald worden. Wij zetten in principe, als we een vacature hebben... zetten we die uit en dan wordt die ook betaald. Uh, en we werken daarnaast ook met vrijwilligers. Dat is vaak ter ondersteuning van de betaalde functies. Het zijn geen nieuwe functies die niet bestaan. Dat doen we eigenlijk al vanaf de oprichting van Wordchat. hebben we altijd met vrijwilligers gewerkt omdat we... Uh, zoveel mogelijk mensen willen betrekken bij het werk voor oorlogskinderen. Ja, maar je wilt dus niet zeggen dat de mensen die hier wel betaald worden... dat die niet betrokken zijn? Tuurlijk wel. Nee, uiteraard zijn die ook betrokken, anders zouden we ze ja. niet aannemen. Maar uh, War Child heeft een bepaald inkomstenbron. Hè. Vorig jaar was het geloof ik, uit mijn hoofd 22 miljoen. Uh, in de goede doelenmarkt zijn wij een van de... Ja, je hebt natuurlijk hele kleine en hele grote... maar vergeleken met de grote zijn we een relatief kleine organisatie. <laughs> ja. Daar stellen wij niet zo heel veel voor. Dus we hebben gewoon beperkte inkomsten en inkomsten van donateurs... Die die ga je niet volledig aan personeelskosten uitgeven... want we willen iets doen voor oorlogskinderen. Dus die vrijwilligers die we hebben zijn ontzettend waardevol voor ons... omdat zij ons de extra handen geven om meer te kunnen doen voor oorlogskinderen. En als die er niet zouden zijn, zouden wij dat niet in vacatures kunnen omzetten... want uh, dan zouden we gewoon nog kleinere organisatie zijn. Nee. Dan waren ze er gewoon niet die maanden? Nee, nee, dan waren ze er niet geweest. We praten erover door hier met Clara Boonstra... hoogleraar internationaal arbeidsrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Vrijwillig werken, maar toch een echte baan hebben. Hoe vaak komt dat voor? Uh, ik denk dat dat uh, hier in Nederland op dit moment nog wel meevalt. En, uh, nou ja, dat uh, hangt er een beetje vanaf wat je onder een baan verstaat, natuurlijk. We kennen natuurlijk wel heel veel stageplekken en uh, vrijwilligerswerk. Maar wat we gehoord hebben: uh, we zoeken iemand voor je 5, 6 uh, uh, maanden, misschien zelfs wel langer. Iemand met werkervaring. Uh, iemand voor 40 uur per week, dat noem ik gewoon uh, een fulltime baan, toch? Uh, ja, dat denk ik ook. Uh, en uh, je moet inderdaad een heel eind lezen uh, door uh, de vacature, uh, de omschrijving, uh, voordat je bij uh, de beloning komt. En dan is het een verrassing dat hij er eigenlijk niet is? Wat vindt u daarvan? Uh, nou. Uh... Ik heb niks tegen stageplekken en tegen uh, vrijwilligerswerk natuurlijk. Omdat dat ook een doel dient uh, voor degene uh, die het werk uitvoert zelf. Maar uh, als gewone banen uh, eigenlijk op vrijwillige basis moeten worden gedaan... dan heeft dat toch al snel iets van ja een verdringingseffect. Uh, want uh, ja, eigenlijk uh, moeten mensen natuurlijk van zo'n baan leven. En dat uh, lukt dan niet. En dat is zeker als daarnaast nog mensen hetzelfde werk doen, maar wel betaald worden. Want we hoorden dat het Wereld Natuur eerder op deze zender zeggen... ze hebben behoefte aan een persvoorlichter, maar ja. helaas geen budget meer voor. Mm -hmm. Nou, dan is het fijn als iemand dat gratis wil doen. Ja, natuurlijk is dat fijn. Dat zou elke werkgever wel fijn vinden als een werknemer het werk gratis zou willen doen. Maar uh, over het algemeen moeten mensen in hun inkomen voorzien... natuurlijk door uh, arbeid te leveren. En uh, ja, nu er zo'n krapte is op de arbeidsmarkt er willen sommige mensen in sommige uh, functies bijna betalen om maar uh, aan ervaring te komen. Ja, en dan uh, ga je wel over het randje van wat nog rechtvaardig is volgens mij. Ga je over het randje van wat mag ook? Is het legaal? Uh, ik denk het wel. Ik denk dat het eigenlijk, heeft het, gek genoeg heeft het niks met arbeidsrecht te maken. Want als je een arbeidsovereenkomst hebt, dan horen, er, horen daar allerlei rechten en plichten bij. Onder meer ook de plicht om loon te betalen natuurlijk, hè, als er arbeid wordt geleverd. Uh, en dat is een beetje twijfelachtig of dat bestaat in dit geval, want als er zo een lage onkostenvergoeding is, dan is eigenlijk dat al een, uh, een uh, feit om, om te denken van nou hier is niet echt een arbeidsovereenkomst. Kort tot slot is het een ontwikkeling om in de gaten te houden vindt u? Ik denk het wel, want we zien met name bijvoorbeeld in uh, Engeland... dat uh, veel jonge afgestudeerden dat die eerst een halfjaartje gratis moeten uh, werken. Dan wordt er gekozen of ze voldoen of niet. En dan mogen ze misschien blijven. En dat gaat toch wel een beetje op uitbuiting lijken. Arbeidsrechtskundige Clara Boonstra, dank u wel. Het Mercatorplein in Amsterdam, daar gaan we zometeen naartoe. Maar we hebben ook eerst een wasserette, een café en een kapper in één in Vlaanderen. Nou, dat is dus zometeen. Eerst gaan we naar het Mercatorplein. Want daar begint op dit moment een manifestatie in het kader van de Gay Pride: een manifestatie met speciale buitenlandse gasten. Of niet, Mark Robin Visser? Ja, dat mag je zeggen. Op uitnodiging van de gemeente Amsterdam zijn hier een paar organisatoren van de Gay Pride in Kiev. Dat was afgelopen uh, mei. Hello, how are you? I'm totally fine. I'm enjoying staying in Amsterdam. Okay, tell me what is your name exactly. Uh, my name is Stanislav Mischenka. Uh, I'm uh, press secretary, I'm international manager of Kiev Pride. You, Stanislav Mischenko, Mish, als ik het goed zeg, ja. Die organiseerde dus onder andere de Gay Pride in Kiev. Dat was ongeveer even, is toch wel een contrast, 500 meter, 500 meters was de walk more or less. Uh, well, actually a bit more than Too pitch. Yes, little bit, just a little bit. Oké, okay, hij is zojuist hier aangekomen. We staan hier op het Mercatorplein dat zich uh, begint te vullen met vooral uh, roze geklede mensen. Ik zie ook hier een meneer met een een roze uh, kostuum aan en een roze stokje zelfs in zijn hand. Ik weet niet precies wat daar de bedoeling van is, maar misschien kan ik het beter even aan Stanislav vragen wat hij hier ziet. Stanislav, what are you seeing here? Nou, eigenlijk, als ik het verstaan, is dat een van de delen van de Pride-evenementen. Is een onderdeel van de Gay Pride-week hier in Amsterdam. Ja. Ja, Hoe doe je dit? Nou, voor mij is het interessant, omdat er zo veel verschillende mensen zijn, Pride-mensen, opengevraagde mensen, die grappig zijn, die genieten van zichzelf en die blij zijn dat ze zichzelf kunnen zijn en die uh, pink. Ze kunnen pink zijn als ze willen. In Kiev. Ja, nou hier in Amsterdam. Yes, definitely. In, ja. Kiev, in Amsterdam, everybody may be who they are. Ja. In Amsterdam, zegt Stanislav, kan iedereen zijn wie hij wil zijn. Maar dan is het toch pikant... dat? hier ...op het Mercatorplein wordt gehouden. Vorig jaar was dat overigens ook al zo. Op initiatief van Stadsdeel West. Omdat het hier, althans vorig jaar... ...met de veiligheid van homo's... ...niet zo best is gesteld. Volgens de Stadsdeelvoorzitter. En daarom proberen ze er hier iets van te maken. Irene Hemelaar, zojuist uit de tram gerold. Echt, gerend en geheigd. Je bent u... eigenlijk een collega van Stanislav. Want u bent directeur van ProGay hier in Amsterdam. Klopt. Uh, wat vindt u ervan dat hij zegt, ja, iedereen kan hier zichzelf zijn? Met die dat, gedachte van dat mercado nou, ja, ik, ik krijg er kippenvel van. Dat, uh, dat, nou ja, dat in Kiev het, het dus zo is van één dag per jaar... vecht je voor je rechten om één keer een dag jezelf te mogen zijn. En Amsterdam Gay Pride, negen dagen lang, is een groot feest. Een feest. Maar in feite kunnen wij in Nederland altijd onszelf zijn... En waar je net op doelde, we zijn hier op het Mercatorplein. Waarom de community voor het Mercatorplein heeft gekozen, want zo is het ook een beetje gegaan... is juist om verbinding te maken. Wat voor culturele achtergrond je hebt, wat voor geloof je aanhangt... wat voor kleur je hebt, wat je seksuele geaardheid is of je genderidentiteit. We zijn allemaal net even anders dan de norm. En dat zou toch een verbinding moeten zijn. Wij vormen allemaal kleuren van die prachtige regenboog. En dat is een boodschap die u hier op het Mercatorplein wilt laten. Te zien en ook aan Stanislav mee wil geven naar Kier. Jazeker. Uh, het, uh, ik denk voor uh, mensen uh, als, als, als Stanislav... er zijn nog veel meer uh, activisten uit moeilijke buitenlanden... Is uh, uh, in, bij de Amsterdam Gay Pride zijn een hoopgevend event. Stanislav, enjoy. Thank you very much. I will try to. <laughs> Mark Robin Visser was dat in Amsterdam. Je zal met dit weer in de file staan. Wijland Zwaan. Ja, voor sommige mensen valt het ook mee hoor. Als je airconditioning aandoet, is het juist lekker cool. Maar toch, inderdaad, als je dat niet hebt, is het afzien. Op de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor Breda Noord 4 kilometer zijn werkzaamheden. A27 is een ongeluk gebeurd. Van Breda naar Utrecht. Tussen Oosterhout en Hank 6 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dankjewel. 10 voor half 6. Hip in Vlaanderen. En je ziet het ook wel eens in Nederland. Een wasserette die tegelijkertijd ook een café is. En dan kan je er ook nog eens je haar laten knippen. Correspondent Joris van Poppel nam een kijkje bij de wasbar in Gent. Uh, wij hebben een cappuccino wasbar. Dat is een cappuccino met uh, marshmallows op. We hebben een Vlaamse koffie met slagroom en avocaat. Uh, een gewone koffie. Dan hebben we lattes, cappuccino's. Uh, en daarnaast hebben we nog verse thee, munt en groene thee. En nog wasmiddel ook? Ja, wasmiddel zeker. Het is de place to be in Gent op dit moment. Aan de linkerkant de bar met koffies...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 Kunnen ze intussen de tijd iets, uh, ja, iets nuttiger spenderen? Dan uh, ja, dat ze eigenlijk in een klassiek wassalon op de draaiende trommels zitten te kijken. Dries Heno, de eigenaar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 Uh, een kies met heidekaas denk ik, erin. Het was uh, zeer lekker. Ja, hier in de gang hangt een wasdraad. Ja, dus hier in de gang hebben we verschillende wasdraad dat er mensen kan gebruikt worden. Filemon en Cesar, René en Gaston droogkast hier. Dus als het uh, vooraan heel druk is en als alles bezet is, dan komen de mensen hier ook nog drogen. dan heb je nog een ruimte en dat is ons kapsalon.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 Do, do, do, do, do, do, do. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven het LOS Radio 1 journaal dat Jeroen volluistert. Something in the water van Brooke Fraser. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. En wat zit er in het water over ruim een half uur? Nou, Ranomi Kromobi Jojo en Femke Heemskerk. Ze zwemmen dan de halve finale van de 100 meter vrije slag op het WK in Barcelona. En rond tien over zes hebben we hier op deze zender een live verslag van die race. Blijf dus luisteren. Vanmorgen plaatsten de beide zwemsen zich al via de series voor die halve eindstrijd.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 Nee, ja, ik wil zeker wel proberen een uh, finale te halen. En ik denk ook echt dat het mogelijk is vanavond. Ja, precies, want uh, zo'n serie ja, is nog niet een echte graadmeter natuurlijk. Maar je bent in ieder geval door, stapje voor stapje weer? Ja, zeker. Maar er zit veel ruimte in mijn race. Edwin Cornelissen was dat in gesprek met Kroma Jojo en Heemskerk. En niet vergeten, over 40 minuten ongeveer een live verslag... van de halve finale 100 meter vrije slag, hier op Radio 1. Ik wil dat mijn mensen altijd en overal kunnen bellen.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 Sportkoepel NOC-NSF vindt het onacceptabel dat Rusland tijdens de Olympische Winterspelen in Sochi... toch de omstreden wet handhaaft die zogenoemde homopropaganda verbiedt. De Russische minister van Sport zegt dat wie in Sochi de straat opgaat... om een niet-traditionele geaardheid te propageren, zich moet verantwoorden. Chef de mission Maurits Hendricks noemt het een groot probleem. Hij wil niets zeggen over een eventuele boycott van de Spelen. Het IOC zei eerder dat atleten en bezoekers in Sochi niet worden gediscrimineerd.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 Er zijn volgens de bond ook werkgevers die wel maatregelen nemen... zoals extra pauzes om te drinken en extra airconditioning. En het stadhuis van Leeuwarden ligt al de hele middag plat... door een telefoon- en computerstoring. Ambtenaren kunnen sinds half twaalf vanochtend... hun computer niet meer gebruiken en niet meer bellen. Wie voor een vergunning of paspoort naar het stadhuis komt... krijgt het verzoek een andere keer terug te komen. Alleen vakantiegangers die een nieuw paspoort komen afhalen... omdat ze dat meteen nodig hebben, worden geholpen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dank je En voor het weer, is hier Marco Verhoef? Ja, na een zonnige en tropisch warme dag gaan we over naar een warme en zwoele avond en nacht. Uiteindelijk daalt de temperatuur tot net onder de 20 graden op de meeste plaatsen, maar dat duurt heel lang. Pas aan het eind van de nacht is dat het geval. En dan morgen schiet de temperatuur weer als een raket omhoog. Het wordt heel snel zomers en het wordt ook al heel snel tropisch. Uiteindelijk 32 tot 35 graden. Met in het zuidoosten van het land mogelijk zelfs nog wat iets hogere temperaturen. 6 of 37 graden zelfs. Volop zon, ik zei het al even, een zwakke tot matige zuidoostenwind. En pas aan het eind van de middag begint er een zeewindje op te steken... met wat verkoeling op de stranden. En in de avond komt er dan wat meer bewolking in het westen. Dat is een voorbode voor buien die gaan over vertrekken, vooral in de nacht naar zaterdag en zaterdagochtend. En die onweer, buien brengen onweer met zich mee, misschien ook wel windstoten en zullen de warmte gaan verdrijven, want zaterdagmiddag is het 23 graden, begint het alweer droog te worden en op te klaren van het westen uit. Zondag en maandag dan droog weer, geregeld zon en gewoon weer 25 graden of iets meer. Wijland-Zwaan bij de ANWB. Is er veel strandverkeer? Ja, um, onderweg naar huis dan in dit geval. Maar uh, direct bij de stranden valt het eigenlijk nog wel mee op zo'n doordeweekse dag. Eigenlijk best een goede stranddag, denk ik. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn is een ongeluk gebeurd tussen Stroeg en Kootwijk. Nu twee kilometer file daardoor. Werkzaamheden veroorzaken vertraging op de A16 van Rotterdam naar Breda. Voor Breda-Noord vier kilometer. Goed nieuws voor de A27. Breda-Utrecht, want het was een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij bij Hank, 4 kilometer verder nog. En de A58 valt op van Vlissingen naar Bergen op Zoom. Tussen Arne en Heinkensand, 3 kilometer. En dat heeft te maken met een autobrand. Iedereen is sterkte in de file. Wat komt er allemaal kijken bij het oprichten van een bank? Zometeen hier het antwoord. Wij, de 4 miljoen leden van de ANWB, vinden auto's verkopen best lastig. Want wat is een goede prijs? Ik heb liever geen vreemde mensen aan de deur. Ik kan niet zo goed onderhandelen.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 De Auris TS, een nieuwe wagon van Toyota met maar 14% bijtelling. Vanaf 122 euro netto bijtelling per maand. Bijna zes over half zes, goedemiddag. Hebt u nog een beetje vertrouwen in uw bank? Of krijgt ook u een ongemakkelijk gevoel bij bonussen, staatssteun... en het verschil tussen de hypotheekrente... en waarvoor de bank zelf geld kan lenen? Nou. U bent niet de enige. Vanmorgen spraken we er al over op deze zender. Er zijn mensen die zelf een eigen bank willen beginnen. Ik praat erover door met iemand die het al geprobeerd heeft. Marianne Thijssen, goedemiddag. Goedemiddag. U, u was bankier, u bent nu de baas bij een ICT-bedrijf... in de financiële sector, The Five Degrees. Maar ik zei het al, u hebt zelf een keer geprobeerd een bank op te richten. Hè? Hoe ging dat? Ja, wij zijn in 2009, we zijn met een aantal mensen, een viertal mannen, een viertal mannen en één vrouw... zijn wij begonnen eh, om eh, ja, onze bank van onze droom neer te zetten. En wat voor bank zou dat, zou dat moeten worden? Uh, dat zou een, een, een pure internetbank zijn geworden, uh, waarin uh, de klant... Uh, ja, He, dus de zelfredzaamheid die zo wordt nagestreefd door de klant... althans dat blijkt uit uh, alle uh, interviews die we met klanten hebben... Uh, die zou daar helemaal naar voren in worden gebracht. En uh, daarnaast zou dat helemaal volkomen en voldoen aan de wens van de klant... om uh, open, eerlijk, uh, transparant en makkelijke producten... simpele producten, uh, kosten die uh, het ook uh, inzichtelijk zijn voor de klant... dat zouden we daar allemaal in neerzetten. Maar het is niet gelukt? Het is niet gelukt. Want waar liep je tegen aan? Uh, wij liepen tegen... Uh, ja, eigenlijk één de, de, groot struikelblok aan. Wat wij uh, hadden... Uh, heel veel kennis van banken. Uh, de uh, huidige CEO van Five Degrees... Uh, Martijn Hooman, is één van uh, de betere uh, marketingmensen... in uh, Nederland op, bank, op bankengebied. En uh, die hadden een fantastisch uh, uh, marketingplan daar neergezet. Uh, mooie producten. Hebben we ook echt een nieuw soort producten... Producten hadden we uitgekocht, dus dat hadden we allemaal. Maar... We hebben zelfs een, een ICT-platform gekocht. Dat is ook heel apart, dus dat is meestal ook een struikblok. Want dan kan je toch niet inrichten zoals je het wil. Maar met alle plannen, alle processen uitgeschreven... Uh, uit het it platform wat we hebben... dan heb je nog die vergunning nodig van uh, de Nederlandse bank. En die kregen we niet zomaar? En die krijg je niet zomaar. En dat is, enerzijds is dat gelukkig maar, uh, hè, want als je, en, en dat lees ik ook uit uh, wat deze mensen uit Apeldoorn willen gaan doen, hè, dat, dat je echt spaargeld van mensen ook tot je neemt, en daar moeten natuurlijk allemaal safeguards omheen zitten, allemaal condities waaronder je dat kan aantrekken. Uh, dus de, de, de, zij, zij bewaken dat met allerlei regels uh, die je, waar je aan moet voldoen. En een van die regels is natuurlijk ook dat je een buffer moet hebben. Je moet kunnen laten zien dat je een bepaald eigen vermogen hebt. En aan de andere kant, en dat is een van de grootste discussiepunten... die je dan hebt, is wat is je assetstrategie? Wat betekent als je dan geld ophaalt, hoe zet je dat dan uit? Hoe kan je dan zorg dragen dat je de mensen... die geld bij jou neerzetten, dat is makkelijk genoeg gedaan... Hè, uh, althans, als het concept de klant aanspreekt... maar hoe kan je dan dus zorg dragen dat je die rente kan betalen? Nou, dat is... Dat lijkt heel makkelijk, want dan zeg je, nou, dan doe ik wat in kredieten. En dan zegt iedereen ook weer, ja, ook deze mensen uit Apeldoorn... dat moet open, eerlijk en transparant worden weggezet. Maar dan wordt je marge natuurlijk ook wat lager. Dus dat is niet makkelijk om een hele duidelijke van uh, nul te beginnen, balans te ontwikkelen... waarin je kan uh, uh, garanderen naar je klanten dat je de rente kan betalen. Juist. En in, in, in België zijn ze eigenlijk met een vergelijkbaar plan bezig. Hè? Ja. Want deze, deze mensen in Apeldoorn die willen een corporatie beginnen. Ik kom ja. daar zo nog even op terug, want ik heb, terwijl ik met u aan het praten... Ben, iets interessants ontdekt over die website van die mensen, maar daarover zo meer. Ja. In België hebben ze het geprobeerd. 43.000 mensen hebben gezegd, wij storten een x-bedrag, wij beginnen samen. Bank. Ja. Als het daar kan, dan zou je zeggen, het moet hier toch ook kunnen? Ja, maar daar zijn ze natuurlijk ook nog geen bank. Ook daar moet je, dus hetzelfde als hier, daar heb je ook een toezichthouder, daar moet je doorheen. En 1,2 miljoen euro, ik bedoel, dat hebben wij ook gebruikt om ons klaar te kunnen stomen voor de Nederlandse bank, om het marketingplan neer te zetten, om te goed komen met een heel duidelijke assetstrategie. Dus dat heb je ook niet zomaar. Daar moeten mensen, die moet je daarvoor betalen, of die moet het voor niets doen, maar je hebt al geld nodig om naar die Nederlandse bank, of die toezichthouder toe te gaan. We waren er vanmorgen toen ik keek bij die, op de website van dit Nederlandse initiatief. Hadden 321 mensen zich gemeld. Die hebben dan ieder 20 euro gestort. Ja. Ja, als ik nu naar die website ga, dan is die down. Dan krijg ik een hele rare foutmelding. Ja, heb ik ook gezien. Ik, ik, ik heb nog gezien 462. Oh. Nou, ja, dat er heel veel mensen naar zitten te kijken. He, dus dat, het, het, het, het triggert dus weer heel veel mensen. Het maar maakt wat, wel iets los dus. Ja, en wat ik zo... Ja, geestig hier dan weer aan vind... is dat uh, we in Nederland een, uh, een een bank, nieuwe bank hebben uniek in Europa, dat is knap, uh, die heeft het transparant neergezet. Die heeft gezegd, jongens, jullie kunnen het zelf inrichten zoals jullie het willen. Die zorgt ervoor dat je snapt dat hun, wat hun producten zijn. Uh, en daar loopt het in ieder geval niet dat we daar in één keer 30.000 klanten hebben. Uh, dus ik, ik, ik, iedereen die een bank begint moet dus, uh, denk ik, heel erg uh, opletten op de emotie van de mens. En uh, de klant die uiteindelijk kiest om met zijn spaarcentrum ergens naartoe te gaan. Daar zit volgens mij een gap in. Maar u zegt ook, uh, je kan eigenlijk zo'n bank niet beginnen... zonder dat je een andere grote partij, ja. ik denk een financiële partij... dus ja. al gauw een bank, achter je hebt staan. Ja. Ja. Is er dan dus je... sprake van een vrije markt eigenlijk? Uh, dat vind ik dus een, een, een hele moeilijke antwoord. Ik, ik, ik vind het moeilijk om daar ja op te zeggen. Maar het neigt uh, er wel een beetje naar. Of naar nee eigenlijk. Ja, nee. Ja, dus, dus, ik, ik, ik kan dus niet zeggen... Het is een, in mijn gevoel is het een van de moeilijkste markten om in te komen. Ze sluiten het niet uit. Hè, maar de condities zijn zo... Maar dat moet je ook willen he, als, als klant van een bank. He, maar de condities zijn zo he, dat uh, ja, de, de, er wel heel duidelijk moet zijn... Dat je, en zichtbaar dat je uh, het geld kan bewaren voor de klanten... en dat je ze kan betalen he, op, uh, met de rente. Ik bedoel, we willen uh, geen van allen dat het, uh, het, het geld aan andere dingen opgaat. Maar moeten die condities dan, hoor ik dat zo tussen de regels door... niet toch verruimd worden? Dat we die markt misschien een beetje kunnen opschudden met, met wat nieuw initiatief? Um, nou ja, je zou. Ik denk dat je met andere businessmodellen moet gaan denken. En, en dat is waar wij ook wel heel erg mee bezig zijn geweest... is dus te zeggen op een gegeven moment... oké, okay, dan willen wij niet meer die balans zelf hebben... maar dan gaan wij proberen of er een bank is... waarbij wij onze producten op hun balans kwijt kunnen. Dus dan zeg je eigenlijk huidige banken... In, in, in voor mijn idee, hè, dat is verre toekomst... van jullie zijn ontzettend goed in die balans. Uh, wij, wij kunnen echt betere producten aanleveren... en uh, uh, wij kunnen het beter uh, met de klant. Hè, dus wij hebben een beter distributie. Kanaal, een goedkoper distributiekanaal, uh, kunnen we niet iets samen doen. Dus ja. de bank wordt eigenlijk alleen maar een soort buffer en er komt een soort voorkant bij van bedrijven die dat klantvriendelijk ja. en open en transparant ja, dat, en wat al die mensen in deze ja. sector altijd zeggen kunnen doen. Ja, en, dat, ja. en dat zou een, voor mij een, een, een eerste stap zijn. Hè, om, Naar die uh, bank van uw dromen, toch ja. nog? ja. ja. Maar goed, als het zelfs u al niet gelukt is... Nou, we hebben weer een ander gelukje gehad. Wij mogen nu banken bouwen voor anderen. En Kijk. dat is ook heel mooi. Nou, uh, wij ja. wachten af uh, of die toekomstdroom van u ooit nog werkelijkheid ja. wordt. In elk geval ja. dank voor dit gesprek. Ja, Marianne en ik Tijten. wens de mensen in uh, Apeldoorn heel veel succes. Ja, met hun website bijvoorbeeld. Ja, dat, dat is fase 1. Oké, okay, dank ja. u wel. Ja, Dag. In de ochtend- en avondspits... het NOS Radio 1-journaal. Terwijl de stemmen worden geteld in Zimbabwe komen de eerste beschuldigingen binnen over oneerlijke verkiezingen. Morgan Tswangirai, de belangrijkste tegenstander van president Robert Mugabe, noemt de verkiezingen een fars en geen weergave van de wil van het volk. It is is our view that this election is null and void. This is not the moment to celebrate. This is the moment to be Het is een moment om verdrietig te zijn dus Tswangirai praat erover door met correspondent Alice van Gelder in Zimbabwe. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou is Tsvangirai de tegenstander hè, van Mugabe, ik zei het al. Dat is misschien niet helemaal objectief. Uh, zijn er verkiezingswaarnemers, wat zeggen die? Ja, er is één groep, een grote groep verkiezingswaarnemers van 7000 Zimbabwanen... die vanochtend ook gezegd hebben, eigenlijk hetzelfde als Tswambirai. De verkiezingen zijn niet geloofwaardig. Puur omdat de verkiezingen nu vredig zijn, want de vorige verkiezingen waren heel gewelddadig... Dat betekent niet dat ze democratisch zijn geweest. Nou ja, en het grootste eh, ding wat zij eigenlijk noemen... is dat heel veel mensen niet hebben kunnen stemmen. Er zijn heel veel mensen gisteren bij stembureaus geweest die zijn weggestuurd... omdat hun, lijst, hun naam niet op de lijst gevonden kon worden. Of dat ze tegen hen zeiden van ja, uh, je mag hier niet stemmen, je moet naar een ander stembureau. Dus het is niet alleen zwangerij die het zegt, maar ook 7000 Zimbabweanse waarnemers. Maar de kans is groot dat regionale waarnemers, die eigenlijk heel graag willen dat deze verkiezingen goed verlopen, wel gaan zeggen dat het eerlijk en vrij is geweest. Om maar te voorkomen dat er extra onderzoek wordt gedaan. Ja, inderdaad, iedereen, ook hier een beetje de lidstaten uh, om, uh, om Zimbabwe heen. Ja, die zijn er eigenlijk, om het zo maar te zeggen, er een beetje klaar mee. Die willen gewoon stabiliteit in Zimbabwe. Ja, en zelfs als dat nu dus kan betekenen dat Mugabe blijft zitten, uh, er is een grote kans dat ze dus alsnog zeggen dat de verkiezingen uh, vrij eerlijk zijn geweest. Die verklaring hebben we nog niet binnen, maar dat is wel de verwachting. En ja, en wat ik al zeg, juist omdat er in 2008 zoveel geweld was, 200 aanhangers van het die toen om het leven zijn, ja, is de kans groot dat ze zeggen van nou alles beter dan toen, dus het is goed geweest. Heeft Mugabe eigenlijk al gereageerd op deze beschuldigingen van het Nee, die heeft nog niet gereageerd. In eerste instantie ging er vanochtend een gerucht uh, van een anonieme bron. Uh, dat uh, de ZANU-PF de, uh, ja, de overwinning al geclaimd zou hebben. Maar wat ik zeg, het is een gerucht en, en dat hebben ze ook nu teruggetrokken. Uh, zij zeggen ook, de ZANU-PF, we moeten wachten op de officiële uitslagen. En dat zeggen ze natuurlijk ook, omdat uh, ja, ze, ze willen ook gewoon geloofwaardigheid voor deze verkiezingen. Dus dat is voor hun een juiste tactiek, om gewoon te zeggen: we wachten. En de kiescommissie heeft dat tot uiterlijk maandag, maar het zou ook goed kunnen dat er morgen al wel wat bekendgemaakt wordt. Ja, ja, nou zei het net al, veel geweld in 2008. Is de kans nu aanwezig dat deze uitlatingen uit het kamp Tsvangirai. toch nog tot spanningen kunnen leiden in het land? Nou, vooralsnog niet. Nee, vooralsnog niet. Kijk, de vorige keer was het geweld eigenlijk vooral een opmars naar de tweede ronde. In de eerste ronde uh, was dat toen, uh, ja, officieel had niemand uh, genoeg stemmen om uh, de presidentstitel te claimen. Uh, dus toen in opmars naar de tweede ronde heeft de zuid pf van Mugabe alles ingezet om alsnog te winnen. Ja, wat de MDC nu, MDC nu zegt, en ook wel analisten zeggen, van ja, Mugabe probeert het nu op een sluwere manier. En die probeert nu gewoon via een... Uh, ja, via de stembusgang eh, wel gewoon te winnen. Dus eigenlijk, momenteel, is er geen angst voor geweld. Oké, okay, Ellis van Gelder in Zimbabwe, Dankjewel. Dan gaan we naar de situatie op de Nederlandse wegen, wijnand Zwa. De A16 naar Breda zijn het de werkzaamheden... die toch voor een lange file zorgen. Voor Breda-Noord, 5 kilometer. Er is één rijstrook minder beschikbaar. Op de A58 vloog een auto in brand van Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. En daardoor staat er nu file vanaf arnhem tot Heinkensand, 5 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dankjewel. Een vuurtoren in de tuin of een stukje Himalaya. Bijvoorbeeld een bounty-strand met palmbomen. Het is een zomerhit. Tuindoeken Het zijn afbeeldingen op canvas voor aan de muur... of om de lelijke schutting te camoufleren. Het is ideaal voor mensen met een tuin en zonder groene vingers. Want onderhoud dat hebben die doeken amper nodig. En de tuindoekleveranciers die draaien overuren, merkte Louis Dekker. Boeddha's, koeien, waterlelies...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 En nu zie ik pas echt helemaal klaar. All Summer Long van Kid Rock. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Martijn Nijhuis. Het relletje rond het Wereld Natuurfonds lijkt met succes de kop dus ingedrukt. Eerder vandaag was het WNF nog trending topic op Twitter. omdat er een fulltime persvoorlichter werd gezocht. Voor 125 euro per maand. Nou, de huidige persvoorlichter lijkt goed werk te hebben gedaan. want het verhaal is door het WNF inmiddels zo genuanceerd. dat de hashtag WNF is verdrongen door een ander onderwerp: hekje vakantie. Hier op Radio 1 ging het er al over. ook bij BNR Nieuwsradio gaat het over de Amerikaanse klokkenleider Edward Snowden. die volgens een advocaat. Kaat het vliegveld in Moskou heeft verlaten. Hij zou een jaar in Rusland mogen blijven. BNR-correspondent Olaf Koens denkt dat Snowden niet doorreist. Want de klokkenluider is al bezig met het leren van de Russische taal. En hij heeft ook al banen aangeboden gekregen. Net als die andere klokkenluider, Julian Assange, de oprichter van Wikileaks. Ja, die heeft bijvoorbeeld een baantje aangenomen bij Russia Today... het Engels Engelstalige propaganda van het kennen. Mm -hmm. nou, het zou zomaar kunnen dat hij daar ook een televisieshow krijgt... Uh, er zijn al verschillende, volgens een advocaat, zelfs tientallen jonge Russische vrouwen geweest... die hebben gezegd uh, dat ze graag met Snowden zouden willen trouwen. Nou, ook dat behoort tot de mogelijkheden, uh, mogelijkheden genoeg dus. Uh, uh, ja, en hij mag hier gewoon een jaar bij. Nou, dat denkt de correspondenten van het Duitse journaal ook. Snowden wordt een min of meer gewone Rus, want hij ging niet naar een vluchtelingenkamp. Er kan in een vluchtelingslager gaan. Het ziet er zo uit als hij den vlieghafen op eigene faust. of niet richting vluchtelingslager verlassen. NRC Handelsblad en het Parool gaan nog even door over de onthullingen van Snowden. en de Britse krant The Guardian. Wat iedereen al dacht, blijkt echt zo te zijn. Amerikaanse inlichtingendienst NSA ziet alles. Die kan bijvoorbeeld zonder toestemming van de rechter. e-mails en gesprekken op social media doorzoeken. Een bijzondere reportage vanavond in met het oog op morgen... over de melkindustrie in Rusland. Tot voor kort dronk iedereen daar alleen melk van zijn eigen koe. Maar tegenwoordig zijn melkproducten mega hip bij Russen. Ja, dankzij het Nederlandse Friesland Campina... dat een fabriek in Rusland heeft neergezet. Correspondent David-Jan Grotvoort nam een kijkje in die fabriek. Nou wat hierin zit, dat zijn inderdaad zes zogenaamde... verpakkingen van fruitisjogheft. En dit is een uh, product dat wij uh, dus eigenlijk door heel Rusland heen uh, verkopen... Bij Omroep Brabant gaat het over de hitte die vanmorgen wordt verwacht. Een verslaggever ging op bezoek bij een verpleeghuis voor een gezellig gesprekje. Ja, maar hij stuitte daar op een grote misstand. In één kamer is het ruim 30 graden. Er kan nog geen ventilator vanaf van afzicht, de bewoonster. Terwijl haar buurvrouw net doodleuk een airco heeft gekregen. Ja, dat is een heel triest verhaal, ja. Die mevrouw zat er ook helemaal doorheen een paar dagen geleden. Samen met mij. En dan komen ze nou in één keer een airco brengen. Maar ik heb wel het gevoel dat er wel wat meer achter zit. Ze hebben ook uh, gehoord dat wij in de buurt zijn, geloof ik? Hè? Ja. Onder druk van de media werd er dus ingegrepen. Maar niet bij de vrouw die werd geïnterviewd. En zij zit juist in het verpleeghuis... omdat ze in een ruimte moet zijn met een constante temperatuur. Ik ben, uh, ik kan eigenlijk wel huilen, diep ongelukkig. Ik zou hier met uh, een warmte-koelsysteem zitten. En ik heb uh, heel de winter met medicatie onder een dekbed gelegen. Het leidt tot een harde conclusie. Ik heb uh, letterlijk en figuurlijk uh, in de kou gestaan. Martijn Nijhuis, dank je wel. Wat een treurig einde. We zijn zo bij u terug. Nieuws uit Syrië en de Gay Pride. En nog veel meer.